Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De burgemeester van Apeldoorn is ook geschrokken van een explosie afgelopen nacht in Ugele, bij een plek waar asielzoekers worden opgevangen. Die crisisopvang opent later deze week. En daar worden mensen opgevangen die niet meer in Ter Apel terecht kunnen. Onze verslaggever vroeg wat mensen in dat dorp wat ze van die opvang vinden. Er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders. De mensen moeten opgevangen worden, dat is de ene kant. De andere kant begrijp ik de zorg vanwege het feit dat ze direct naast de school zitten. We moeten gewoon kijken van waar... Kan het het best? Wil je mensen buiten laten slapen? Dan dat is het alternatief, begrijp ik. Ja. Het COA noemt de vernielingen vannacht onacceptabel. En tijdens die explosie was er een beveiliger in het pand en die is niet gewond geraakt. In New York heeft een toestel van Turkish Airlines een noodlanding moeten maken nadat de piloot was overleden. Het toestel was onderweg van Seattle naar Istanbul toen de man plotseling onwel werd. ...en een poging om hem te reanimeren mislukte. De copiloot en een collega wisten het toestel uiteindelijk veilig aan de grond te krijgen. Dan een tegenvaller voor een groep kleine ondernemers. Want ze hadden samen een massaclaim ingediend over vattenval, ...omdat ze vonden dat ze te veel moesten betalen voor stroom. Het ging om kleine bedrijven zoals snackbars, wasstraathouders en ook sportscholen... ...die met z'n allen veel stroom verbruiken. En ze hoopten bij elkaar 400 miljoen euro terug te krijgen. Maar volgens de rechter was er niets mis met de rekeningen die ze moesten betalen. En de politie in Friesland gaat langs bij 250 boeren om ze te waarschuwen voor criminele bendes. Want die proberen vaak gebruik te maken van afgelegen stallen of boerderijen voor het maken of opslaan van drugs. En de criminelen hebben het vooral gemunt op een bepaald type boer, zegt deze agent. Vooral bij de wat oudere boeren uh, die aan het stoppen zijn of die aan het minderen zijn... en daardoor schuren hebben leegstaan, ja, die willen we vooral bereiken. Want daar merken we dat het nog niet echt tussen de oren zit. Dat er ook gewoon andere mensen zijn dan mensen die het goede voor hebben om te komen huren. Gemiddeld wordt zo'n 1 op de 20 boeren in Friesland benaderd door drugscriminelen, zegt landbouworganisatie LTO. Het weer dan nog, vooral in het zuiden en het oosten komen er zo meteen flinke buien aan... met elkaar op het onweer en zware windstoten. Een graad of 15 die zit. Morgen krijgen we een mix van zon en bewolking en het wordt dan ook een graadje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het is dus helemaal niet FM. Het was een onbekende weg Vraag je het me. Everyone can walking on my tiptoes